9 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een aangepaste versie van de omstreden Nashville-verklaring. Volgens een woordvoerder blijft de verklaring inhoudelijk overeind... maar wordt de boodschap beter toegelicht. Het pamflet dat als anti-homo werd bestempeld... werd vorige maand offline gehaald... toen er veel kritiek op kwam van onder meer politici, LHBT'ers... en andere gelovigen. De aangepaste Nederlandse versie zal deze maand verschijnen. In Barcelona is een groot protest bezig... tegen de vervolging van twaalf Catalaanse separatistenleiders. Volgens de politie gaat het om 200.000 mensen. De organisatie zegt dat het om een half miljoen demonstranten gaat. De twaalf Catalanen werden in 2017 betrokken... bij het uitroepen van de onafhankelijkheid van het Catalonië... en het verboden referendum dat eraan vooraf ging. Ze worden onder meer verdacht van opruiming en rebellie. Tussen hen, euh, tegen hen is tussen de 7 en 25 jaar cel geëist. Voor de tweede keer in korte tijd hebben van Dade de grafsteen van Karl Marx beschadigd. De grondlegger van het communisme ligt begraven in Londen. Op de grafsteen zijn met rode verf teksten als doctrine van haat en architect van genocide geklad. Twee weken geleden werd het grafsteen van Marx ook flink vernield. Toen is er waarschijnlijk met een hamer op de marmeren steen geslagen. Er is nog niemand aangehouden in verband met de beide vernielingen. Het kabinet kan na de verkiezingen van 20 maart niet meer heen om GroenLinks of Forum voor Democratie. Dat zeiden de partijleiders vandaag op een bijeenkomst met hun leden. Thierry Baudet zei in Den Haag straks een sleutelpositie in alle onderhandelingen te hebben. GroenLinks-leider Klaver zei dat het kabinet straks wel naar hen moet luisteren, omdat ze de meerderheid in de Eerste Kamer zullen verliezen. De partijen verwachten allebei een flinke winst in het Senaat te behalen, die gekozen wordt door de nieuwe leden van de Provinciale Staten. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 1 tot 3 graden. Lokaal kan er een mistbank ontstaan. Morgen weer veel zon en 13 tot 16 graden. Vanaf dinsdag kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. Met nu de Nightwalk.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 FM Nightwalk. Nightwalk met Mario Zandvoort zaterdagavond op ZFM.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 Samen met uh, Kastra, met WhatsApp Listen to the Horns. We zijn samen met Chuck Roberts. Onderweg zometeen Frenna een Lil Kleine, maar is hij sinds al met Moments. Oude Ben je verder dan het heden Ben je terug naar het verleden Zeg je dat niet hey.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 Begin vijf There. Uh, we don't need to go there You don't wanna go The shimmer that was in her eye. Or find, find the energy to live as free and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 Gisteren, hè? eerste tropische dag in Nederland. Nou ja, voor de tijd van het jaar dan. Het is nog niet dat je met je handdoekje op het strand gaat liggen. Maar we mogen zeker niet klagen bij deze temperaturen. Zie je, we hebben er weer veel, veel, te veel. Dan gaan we gaan weer door met muziek, want daarom was ik je radio gekluisterd. Wat dacht je van Manuel de Lamar? Met Freak. Je hoort de Freaky Mix uitgebracht op uh, Kenjo uh, Records. Freak.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 Op 6 deze week Ophaya met Pushpull. En op 5 Jack Back, de David Pang remix van It Happens Sometimes. Op 4 Pabo Slim met Praise You in the Purple Disco Machine Extended Remix. En op 3 deze week DJ Sneak met de Back and Forth Future in Kee. En op 2 deze week Sophia Lloyd met Calling Out, dus tezamen met de James Brown. En in de remix van Niemand Minder Dan de David Pang.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 Block and Crown met Butterfly, Another Man, en daarvoor White Label, Back and Gucci, Shake It Up. Zie je hem zo'n voor de Nightwalk zaterdagavond van 9 tot middernacht zijn we bij met uh, zometeen na het nieuws en weer DJ Mouser met zijn Global House vibes en straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Kavaskelly. Voor nu nog even muziek, misschien nog twee plaatjes, misschien nog zometeen.